Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Koekoek met het NOS-journaal. In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers die werken onder een flexcontract. Het zijn 30.000 op een totaal van 100.000 ZZP'ers, zo blijkt uit een enquête van FNV Bouw. In sommige gevallen zijn ze eerst ontslagen om vervolgens als flexwerk terug te komen om de klus af te maken. Niet alle ontslagen werknemers komen terug. Velen zien wel dat flexwekkers hun werk hebben overgenomen. Vandaag praat de Tweede Kamer over schijnconstructies in de bouw. Er komt een breed onderzoek naar de vleessector in Nederland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid moet dit jaar de risico's in de sector in kaart brengen en met aanbevelingen komen. Staatssecretaris Dijsma reageert hiermee op de reeks vleesschandalen. Zo blijkt het goedkopere paardenvlees als rundvlees te worden verkocht. Zowel particuliere bedrijven als overheidsinstanties worden onder de loep genomen. Koffie wordt steeds goedkoper, tenminste op de wereldmarkt. De prijs van koffie is sinds 2011 gehalveerd. Economen van de ABN AMRO verwachten de komende maanden een verdere daling. Voor het derde jaar op rij wordt een recordoogst verwacht. Vooral in Brazilië worden steeds meer Arabica bonen verbouwd. En die soort wordt veel verwerkt in Nederlandse koffie. Maar de Nederlandse consument merkt nog altijd weinig van de prijsdaling. De prijs van pakken koffie en koffiepads is al lange tijd stabiel. Meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af voor donatie. Het zijn er vijf keer zoveel als 15 jaar geleden. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 485 mensen in Nederland bij Leven een Nier. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een nier van een levende donor verhoogt volgens deskundigen de kwaliteit van leven. Nederland hoort tot de koplopers in de wereld met 30 levende donaties per miljoen inwoners. Het dodental in Bangladesh, waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort... is opgelopen tot 145. Er zijn zeker duizend gewonden. Er waren 2000 mensen in het gebouw in een voorstad van de hoofdstad Dhaka. Dan nog het weer. De motregen trekt weg naar het noorden. Vooral in het zuiden geregeld zon. Maar in het binnenland blijft de kans op een buitje. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nos Joen. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files van drie kilometer of langer in de randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knop het en afrit Bunschoten vijf kilometer A4 richting Amsterdam. Tussen Knop het Prins Zoete en Zoeterwoude ook vijf. A7 richting Zandam. Bij de afrit bij de drie. Verderop vier kilometer voor Knop Zandam. A8 naar Amsterdam. Daar staat tussen Westzaan en Knop het Koenplein vijf kilometer. A-legen, maar richting Amstel, heen tussen Beverwijk Oost en Knoopend Battenveldorp 7 kilometer. En op de A-12, Den Haag naar Utrecht. Voor het knooppent Gouwen 7 kilometer na een ongeluk. Bij knoopend Gouwen zijn drie rijstroken dicht. Verkeer in de regio Den Haag onderweg naar Utrecht kan beter omrijden via rotterdam Gorkum. Op de A-15 richting Europort, voor Knooppent Benelux 4 kilometer. Op de A-16, Breda richting Rotterdam 5 kilometer voor Knooppent Brechtseplein. A20 richting Gouden voor Knoop het ebrechtseplein ook 4 kilometer. En verderop nog eens een keertje 9 kilometer voor Knoopend-Gouden. Op de A20 maar dan richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Almere naar Utrecht bij Bilthoven 4. En op de A28 naar Utrecht staat 6 kilometer bij Leusden. En door werkzaamheden staat de viel op de N11 richting Leiden. Daar staat bij Soeterwoude 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tien minuten op de trein gewacht, want die had wat vertraging en mijn god daar paal ik van. Omdat ik nu nog tien minuten minder bij je blijven kan, krijg ik krijg ik krijg ik één, krijg ik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 Station naar station, ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. een oplossing, daar roept een je vrouw. Toch idee, ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. want de trein vermindert vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. Krijk het krijg ik, krijg ik krijg ik krijg ik Krijg er één, krijg er één, krijg er krijg Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen Want ik zie haar nog niet staan MAAAAR! Want achter een en lachen, dus het schijnt haar lachende deur Ze voor mijn gevoel blijkt alles langzamer te gaan ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein omdat de trein... Zaterdag 20 april, de dag dat in Zandvoort de zon uitbundig schijnt... en op het Gasthuisplein plantenbakken geplaatst zijn tegen de hangjongeren. Uh, Een gedenkwaardige uh, dag dus, Ben. Een <laughs> gedenkwaardige dag, de 20e. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, niet vanuit het Hotel Hoogland wegens technisch problemen... maar vanuit de studio uh, aan het Gasthuisplein. Dus mocht je horen dat je wat wil zien... Uh, mocht je ook horen dat je in de uitzending moet komen als gast... ...kom dan naar het Gasthuisplein. Ja. Dom, wat gaan we allemaal doen? Ja, uh, nou, ik wilde eventjes alvast uh, vertellen wie er uh, meedoen aan dit programma. Ja, en dat uh, zijn Nivonne Roosendaal en Irene de Jager... ...die uh, de samenstelling en uh, redactie hebben gedaan presentatie eh, en techniek Ben Zonneveld op dit moment en wat, mijn wat, wat naam... Dat kunnen wij niet, Don. Nee, mijn naam is Don de Grebber. De onderwerpen van vandaag. Ja, hij zit beginnen. al in de startblokken, of uh, de, hij wacht op de geblokte vlag, in feite. Uh, dat is uh, Erik Weijers, die ons... Nee, uh, hij, hij wacht eerst tot de lichten uitgaan. Oh ja, de lichten moeten uit. De he? lichten gaan uit en dan gaan we starten met oh, ja. Erik Weijers... Ja, oh, goedemorgen. Goedemorgen, Erik. Wat, uh, wat er te doen valt. Na Erik gaan we praten met uh, Fred Kroonsburg Over beperkingen van uh, kostenvergoeding in huishoudelijke hulp. Ja, uh, gaan we naar de oudere uh, partij. Carl Simons komt ons uh, vertellen over een eventuele samenwerking. En als hij dat allemaal verteld heeft, dan is het rond 11. Dan uh, krijgen we reclame en nieuws. En daarna gaan we verder met uh, twee jongeren. Die uh, iets gaan. Uh, Vertellen of hun wensen gaan uit over een, een plek voor jongeren in het dorp. Ja, het is bekend dat. Uh, wat vroeger Café Hollandia was, en nu een plek is voor de jongeren, maar het gaat niet goed. Dus uh, heeft hij een oplossing? Ik weet niet, we gaan het horen. Dan om 11.25 komt Nelly Remmers vertellen over de speelgoedenbank Zandvoort. Zo mag je het eigenlijk niet noemen. Het is de speelvijver, de lachende kikker. Oh. Ja. Hey, oh, daar wil ik wel alles van weten. En uh, we besluiten de ochtend met uh, Johan Berenpoot die over het aanstaande concert van uh, Classics Concerts uh, iets gaat vertellen. Maar Erik, die uh, zoals gezegd. Op de lichten wacht, nou ze zijn groen. Erik. De lichten zijn uit, dus we gaan beginnen met Erik Wijs. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij was al snel hier in plaats van bij Hoogland. Uh, we hebben het over een winterseizoen en een zomerseizoen. En we gaan het nu over een zomerseizoen hebben. Uh, hoe sluit je dit winterseizoen af? Uh, ja, bij ons is dat met uh, de finale van het uh, winterkampioenschap. En dat was al begin maart. Uh, normaal uh, uh, warmen we ons daarna snel op aan, de, aan het voorjaarszonnetje met de eerste evenementen. Hopen we dat Pasen uh, al uh, wat lekker weer is en dat uh, de kroegers al in bloei staan. Maar dat was dit jaar uh, wat minder het geval. De... Hoewel we, wel we niet mochten klagen met Pasen overigens. Het was, uh, het was best lekker weer en uh, een mooi evenement gehad. Maar ja, we zijn er... inmiddels ja, zijn we eigenlijk al volop bezig met ons seizoen. Ja. Er zaten genoeg mensen in de duinen met Pasen. Dus het was toch wel gezellig. Um, en leuk, goede gehad. Klopt. Ja, zeker uh, weten. We hadden bijna 20.000 bezoekers. Uh, die hebben een mooi programma gezien. Het was gezien op de boulevard. Ja, ja, ja, ja, ja, het was echt goed. Uh, ja, wat, wat we wel dit jaar merken is dat, uh, dat het uh, wat moeilijker is om de startvelden van de diverse race series uh, goed uh, gevuld te krijgen. Uh, dat zie je overigens niet alleen in Nederland maar dat zie je eigenlijk in heel West-Europa. Uh, dus ja, er staan wat minder auto's aan de start dit jaar. Maar goed, uh, dat wil niet wegnemen dat, uh, dat de races daarom minder spannend zijn. He, want uiteindelijk uh, de strijd wordt uh, aan de kop geleverd. En als het maar ja goede competitie is. Het gaat, het gaat natuurlijk om het spektakel van de race en of er nou twee auto's minder rijden of twee auto's meer. Het is wel leuk om een heel groot uh, veld te hebben op het circuit. Maar als het er niet is, is het er niet. Maar er wordt gelukkig wel nog steeds gereden. Absoluut. En dat blijft ja. ook, blijf ook doen. Laten we eens over de kalender hebben. Ja. Uh, nou ja ik, heb vorige, een... oh, ik heb nog een vraag over vorige week. Over dat Duitse uh, uh, autofestival. Ja. Hoe was dat nou eigenlijk? Want ik heb daar niet veel van begrepen. Uh, nou, het is een evenement dat wij niet zelf organiseren. Uh, dat is een evenement dat wordt door een externe partij, uh, 402 events uh, die meerdere evenementen bij ons op het circuit organiseren, maar ook op andere circuits of op andere locaties. En uh, ja, het Duitse Autosportfestival is eigenlijk een dag... die geheel in het tegenstaat van auto's die in Duitsland geproduceerd zijn. Mm -hmm. En uh, dat zijn veelal clubs die dan samenkomen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een BMW-club en een Porsche-club... Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld de Open Cadet Club, er zijn ook auto's uit het verleden die, die dan komen. Ja, die, die, die staan allemaal bij elkaar, hebben tentjes, uh, bekijken elkaar auto's, wordt ook op het circuit gereden. Er kunnen onderdelen gekocht worden. Ja, en ze hebben een, uh, natuurlijk, goed Duits kun je het maken, een, een, een bier- en braadhorst uh, <laughs> staan. staan. Ja. Uh, kortom gewoon een hele gezellige uh, ja, dag, absoluut. mensen ja. hebben zich prima vermaakt, Het was ja. ook druk op de boulevard. Ja. Ook. Um, dat uh, is geweest, dan gaan we naar uh, 28 april. Ja. American Sunday, daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde concept als dat Duitse autosportfestival. Ook wordt door diezelfde partij georganiseerd. Uh, ja, en dan is alles wat op circuit uh, staat en rijdt uh, van de Amerikaanse makelij. En natuurlijk, uh, de Amerikaanse autosport, of uh, als je daarnaar kijkt, uh, buiten NASCAR en IndyCar, is vooral ook drag racing erg populair in, uh, in, in Amerika. En uh, ja, er zijn dus ook wat sprintjes met, uh, van, die, uh, van die opgevoerde auto's. Dus wat meer rook, wat meer... Uh, uh, wat meer per kaas op het asfalt en uh, ja ook een hele spectaculaire da dag als je echt van, uh, van Amerikaanse auto's houdt. Kun je, kun je daar uh, rond de paddock kijken naar ja. de muscle cars? Ja absoluut. Die zijn heel erg toegankelijk. Uh, ook een, een, een heel aantrekkelijke entreeprijs. Want ik zeg uit mijn hoofd 12 euro. Mm -hmm. En dan kun je overal op ski kijken en kun je die auto's bekijken en die mensen die met hun auto's daar staan, hè, zowel uit binnen als buitenland, want het trekt ook best wel wat, wat, wat buitenlandse bezoekers of mensen die met hun auto naar Zand Komen. Ja, die uh, willen graag hun uh, materieel laten zien ja. en uitleg geven over die auto. Oké. Okay. Ja, ik, ik zie twee keer uh, een, uh, een historische race op staan. Op 11 en 12 mei en ergens bij augustus, september. Ja, klopt. Uh, historic Grand Prix in september en uh, historische Zandvoort Trophy. In mei. In mei. Ja, klopt. Uh, wat gaan we daar zien? Nou ja, het zijn wel twee hele verschillende evenementen. Ja? Ja, ja, ja. De historische Zandvoort Trophy is, uh, dus op 11 en 12 mei, is meer een nationaal historisch evenement. Uh, waarbij uh, uh, uh, bijvoorbeeld een Nederlands kampioenschap voor historische toerwagens en GT's rijdt. Uh, maar ook een klas als MG Competitions. Dus met, uh, met, met, met MG's, Formule, uh, historische monoposto's. Allemaal nationale historische klassen die daar naartoe komen. En de Historic Grand Prix. Uh, op 30, 31 augustus en 1 september. Dat is echt een internationaal evenement. Okay. En dan staat het ook meer het teken van historische formule 1. Dus er komen alle formule 1 auto's, uh, die tot 1985 uh, op Zandvoort gereisd hebben ook, uh, zoveel mogelijk weer terug naar het uh, Dat is waar we vorig jaar in dorp die belangrijke ja, uh, hebben, hebben gezien. Ja, klopt. Dat was vorig jaar. We hebben dat voor het eerst georganiseerd. Het is een grandioos succes geworden. We hadden 35.000 uh, bezoekers uh, dat weekend. Wow. Daar hadden we echt niet op gerekend. We, hadden, nou, we hoopten als we, nou, als we de 20 halen dan uh, maken we een dansje. Nou, het werden de 25 dus het is een week lang feest geweest bij ons kantoren kantoor. Kun je je voorstellen. Ik kan me voorstellen ja. En, uh, nee hoor, een grapje. Maar uh, uh, onderdeel daarvan was ook uh, de parade inderdaad met, met, uh, met de Formule 1 auto's. En andere uh, historische auto's naar het Centrum van Zandvoort. Ja, dat was enorm gezellig. Uh, het was echt een sfeer uh, die uniek, uh, uniek is. Ook van de deelnemers hebben er heel veel positieve reacties van gekregen. Het is juist ook iets, uh, een evenement wat, wat, wat die deelnemers leuk vinden en waarvoor ze echt ook naar zo'n evenement als de Historische voor voor toekomen en dat ze ook meer kunnen doen met hun auto's. en dat, ja, dat ze ook andere mensen van hun materiaal kunnen laten genieten. Dus uh, die staat zeker weer op het programma. Uh, ja. Zaterdag 30 augustus. Hij uh, zal denk ik nog, uh, nog leuker worden en nog groter. Ja, leuk. Ja, van vorig jaar hebben we wat geleerd dat uh, het erge lange stilstaan niet zo geweldig was, maar oké. Okay, dat, dat is een kwestie ik, uh, van het doen. Het gaat dit jaar uh, helemaal goed komen en ik hoop ook weer op een uh, muziekfestival op het, uh, ja. het Rata's Nee hoor, dat ziet er allemaal goed uit. Ik heb daar namelijk wel uh, een aantal mensen van het circuit zien dansen, want ze vonden het allemaal geweldig uh, wat, er, wat er gebeurd is. Dit jaar moet dat zeker weer uh, goed gaan, met een hoop auto's en een mooie line-up. Um, tussen al dat racen, en ik wou het ook nog even over het Ketterhem Europees Festival hebben. Ja. Uh, is dat hetzelfde uh, als het Formule 1 Racing Team? Ja, nou ja, het is eigenlijk ja. Nou, niet, niet echt. Uh, het KTM Formule 1 Team staat helemaal los van het, uh, uh, van, van het festival van wat wij uh, op 8 en 9 juni hebben. Ik kan me wel de verwarring een beetje voorstellen. Uh, KTM is van oorsprong een Engels sportwagenmerk. Uh, een beetje gebaseerd op de Lotus 7. En uh, daar zijn, worden, er zijn heel veel uh, series van, uh, van die auto's in Europa. Uh, ook in Nederland is er een klasse die, die daarmee rijdt. In Engeland heb je een aantal zelfs. En in Frankrijk en in Duitsland. En dat weekend, 8, 9 juni, komen al die kampioenschappen die komen naar, naar Zandvoort om races te rijden. Dus dat gaat een heel leuk weekend worden. Uh, maar het heeft helaas niks met het Formule 1 team te maken. <lacht> want dat is eigenlijk meer een badge die erop geplakt is ja? nadat Keter hem als fabriek uh, in mijn lijstjes handen is gekomen. En uh, ze dat uh, Formule 1 team die naam hebben gegeven. Oké, ze zijn een beetje een, een aanhangsel van, maar wel uh, het merk. Ja, klopt. Het zijn natuurlijk weer een, een aanhangsel Aantal, uh, terugkomende dingen... zo Italia, Azzantvoort, Masters of Formula 3... Ja, gaat het aan of wat spektakel gebeuren? Uh, ja. Uh, Italië Zomvoort is natuurlijk al, al jarenlang... eigenlijk een, een topper op onze kalender. Ja. Uh, met, uh, met vooral heel veel... Italiaanse sportwagens. Uh, exclusieve auto's. Zoals uh, Ferrari, Maserati, Lamborghini. Uh, maar ook Alfa Romeo, Fiat. Uh, en natuurlijk heel veel Italiaans... eten en drinken, lifestyle. Uh, ja, accessoiresmode. Echt, echt een, een mooie dag uit. Uh, voor mensen die, uh, die van Italië houden. En ja... Uh, we zijn de afgelopen jaren uh, tussen de 25.000 en 30.000 mensen komen ook naar zo'n evenement toe. En de Masters, hè? Ja, Masters. Uh, voor de kijken, De 23 e keer uh, op rij dat we hem organiseren. Uh, ja, weer als vanouds, uh, Formule 3 is de hoofdmoot natuurlijk. Hè. Het is het enige internationale tref in Europa. Ja. Van, uh, uh, wat niet meetelt voor een uh, officieel campus. Maar waar, waar je echt voor een, nee, voor een titel uh, strijdt. De Masters, uh, Formule 3 titel. Uh, 23 e keer dat we dat doen. Uh, met een heel spectaculair bijprogramma. Uh, het VIA GT, onder andere. Dat is een Europese uh, GT3-klasse. Uh, uh, met heel veel internationale rijders. Met hele mooie spectaculaire auto's. Zoals bijvoorbeeld een, een Audi R8, Mercedes SLS, uh, McLaren doet erin mee. Lamborghini. Het Is echt geweldig. Uh, ook nog uh, aanvullend op dat evenement uh, Auto GP. Dat is een, uh, een klasse die in Europa eigenlijk een beetje gezien wordt als een schaduwserie van GP2. Dus Net even stapt ja. onder Formule 1. Uh, de auto's zijn ja, qua snelheid uh, bijna vergelijkbaar met, uh, met GP2. En heel veel teams en rijders gebruiken die klasse als, uh, ja, als, als trainingsserie eigenlijk. Omdat binnen de GP2-reglementen het aantal testdagen wat, wat teams en rijders mogen rijden... het aantal ze mogen racen vrij beperkt is. Ja. Dus ze gebruiken die auto gp dan echt als uh, uh, daarbij om, om zich verder te, zeg maar, te kunnen ontwikkelen. Hoe moet ik is me dat voorstellen? Zijn dat uh, auto's eenzitters? Ja, dat zijn eenzitters, ja. Okay. Het zijn eenzitters. Uh, ze zijn eigenlijk als basis zijn het de, de auto's die uh, in de voormalige E1 Grand Prix serie werden ja. gebruikt. Ja. Uh, oh, die? Yes. Ja, en die, die hebben nu, zijn nu voorzien van, van andere vleugels en uh, van andere, andere snufjes en wat moderner gemaakt. Maar in de basis zijn het die monocoques van die auto's ja. uh, die ze daarvoor gebruiken. Dus ja, dat geluid is geweldig en uh, het is een hele spectaculaire serie. Het blijft een hoogtepunt van het jaar, denk ik. De of Formula, daarna zien we... De historische knoppie, altijd weer goed. Gezien de tijd uh, moet ik het heel even afbreken. Nog. Uh, de master of Formule 3. Is het nog steeds zo dat dat als kweekschool gezien wordt? Uh, Jazeker. Uh, nou, ja, Formule 3 is natuurlijk nog steeds... Uh, als je kijkt naar de autosportladder, sportladder uh, Die eindigt in Formule 1 als top. Daaronder heb je GP2. Ja. En daaronder hangt Formule 3. Dus je, je zit net één treedje lager. Hebben we een Nederlands talent op dit moment uh, ja, zeker. in Formule 3? Jazeker. We hebben zelfs een Zandvoortstalent uh, talent Wat, uh, wat heel goed meedoet in, uh, in de Formule 3. Uh, van der Laar. Uh, die rijdt voor ook voor een Nederlands team nog. Dus ja. dat is extra leuk, vanavond voor racing. En uh, die zal zeker aanwezig zijn uh, tijdens de mausers op Zandvoort. Okay, Als ja. uh, slot, uh, ik zie heel veel uh, racefestivals, maar ergens in het midden op 1 juni zie ik klikfestival. Festival. Ja. Dat heeft uh, niet zoveel met reizen te maken. Het gaat wel op circuit gebeuren. Uh, klopt. Uh, nee, niet op het circuit zelf. Het uh, gebeurt op het uh, terrein bij het circuit. Ja. Uh, maar het wordt wel als evenement op het circuit zien. Een, uh, een dancefestival uh, voor het eerst. Dat we een beetje de muziekkant op gaan. En uh, ja, dat is een organisatie die dat bij ons uh, heeft geprogrammeerd. En uh, ja, wij kijken daar best naar uit. Uh, iets nieuws. En uh, kijk, het circuitterrein is daar zeker geschikt voor. En uh, we hebben daar, uh, er staan een hele mooie line-up van dj's... En, en we hopen dat dat een, een groot uh, spektakel gaat worden. Dat denk ik wel. Het is een mooie ruimte achter uh, in die bocht. En als je naar voren werkt voor uh, allerlei publieksdingen heb je de ruimte. Erik, hartstikke bedankt voor de komst. Graag, graag gedaan. We spreken je graag nog een keer dit jaar. Oké, okay, dankjewel. En wij gaan verder met ABBA. Money, money, money. Money, money. We gaan het over geld hebben of eigenlijk uh, over geen geld? Oh, nee, het uh, gebrek eraan. Het gebrek aan geld. Het gaat over Fred Kroonsberg uh, van de, hoe zeg ik het goed, de seniorenvereniging Zandvoort. DSVZ, heb ik begrepen. Klopt nou, het, Fred? Helemaal goed. Oh, Oké. Okay. En dat uh, gaat over de thuiszorg, de verzorging van mensen. Dit was afgelopen dinsdag in de raad. Ja, ja. Dat is een voorronde geweest of een besluitronde? Eerst werd er gesproken. Ja. Toen heb jij ingesproken. Ja. Um, uh, jullie als seniorenvereniging vertegenwoordigen natuurlijk een heleboel senioren. Waarbij ook mensen vallen onder de thuiszorg en de verzorging. Absoluut. Wat is jullie uh, uh, grote zorg? Nou, de grote zorg is dat uh, met name de, de oudste uh, groep. Uh, natuurlijk uh, qua leeftijd lichamelijk, maar ook vaak geestelijk... Uh, te strijden krijgt met allerlei ongemakken. En als je op dat moment dus een, een, een belangrijke zorgpunt gaat weghalen... of gaat verminderen, dan krijg je natuurlijk grote problemen. Want dan worden de mensen achter de geraniums onzichtbaar. Plus dat de Raad 3,5 jaar geleden met hele andere slogans de verkiezingen is ingegaan. Uh, en zoals? Het, zoals wij staan voor zelfstandig wonen. En zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En welke, welke partijen? Uh, Cliëntenpartij. nou praktisch alle partijen. Noem ze maar op. Ja, uh, uh, <lacht> cliënt, cliëntgericht werken. Uh, nou, uh, de, de meest mooie uh, spreuken kwamen, spreuken kwamen op tafel. Welzijn van mensen is belangrijk en noem het maar op. En nu is het zover. En uh, dan gaat men gigantisch bezuinigen... en gaat men een hele uh, zorgverleningsgroep, gaat men als het ware, uh, wegsaneren. Mag ik, even, mag ik even terug naar uh, die drie jaar geleden... toen die verkiezingsuitspraken zijn gemaakt. Uh, zijn die toen gemaakt op de toen geldende regels? Want uh, er wordt nu gesproken over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Is dat een, een, een logische verandering? Of moet je je vasthouden wat je beloofd hebt... Ook al heb je geen geld. Nou kijk, uh, daar lopen de meningen nogal uh, vanuit een. En op dit, moment, op dit moment zijn de onderhandelingen in Den Haag over uh, de zorg weer in volle gang. Want Ab van Kama is bezig om uh, binnen dat sociaal akkoord te proberen samen met de minister tot een vergelijk te komen. Want die willen natuurlijk ook niet dat hun mensen op straat komen in deze nee. tijd. Want in wezen schiet iedereen zichzelf in de eigen voet. Uh, als de thuiszorg uh, wordt, uh, wordt uh, gesaneerd... dan uh, staan er natuurlijk een hele hoop mensen uh, op straat. Die komen uh, misschien ook in de bijstand. Die kunnen niet een uh, bijdrage doen aan de economie. Die zorgen ervoor dat de leegstand uh, uh, in ons dorp uh, en in steden nog groter wordt. Enzovoort, enzovoort. Dus waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Terug naar de ouderen... Uh, Mensen uh, die uh, hulpbehoeftig zijn en die uh, zeker één keer in de week huishoudelijke hulp hebben, daar wordt gesignaleerd. Als die uh, bijvoorbeeld uh, zichzelf niet goed verzorgen, wordt dat gesignaleerd en wordt ja. doorgegeven. Dat betekent dus uiteindelijk dat men niet gedacht heeft voor over de neveneffecten die zo'n bezuiniging gaat krijgen. En die negen neveneffecten gaan geld kosten. Dus aan de ene kant ga je bezuinigen. En aan de andere kant ga je extra kost krijgen. Omdat waarom? mensen vallen. In de, uh, in de laaiers terechtkomen. Uh, zichzelf waarlozen. Uh, maar waarom, waarom ziet men dat niet? Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik, ik, uh, dat wordt aan alle kanten natuurlijk. Wordt dit, op dit moment wordt dat aangesmingeld. Maar men wil alleen maar uh, de, de eigen huishoudelijke uh, gemeentelijke zorg. Uh, uh, financiën op orde houden. Uh, maar het, het wordt duurder. Daar kan je geheid op wachten. Ja Fred, ik kom nog even terug op dat, uh, dat beleid... wat een aantal jaar geleden is ingezet. En dat beleid was zoveel mogelijk uit de verzorgingscentra in de wijk wonen, tussen... ...andere mensen in de gemeenschap... Ja. ...met enige steun, huishoudelijke hulp en dergelijke. Dat betekent dat, euh, zoals Huis in de Duin... ...in feite minder kosten zouden moeten hebben... ...die kunt besteden aan huishoudelijke ondersteuning... ...in de, in de Flemmingstraat, ik noem maar wat, in de Blauwe Flat. Eh, dat gaat niet door... Uh, dat weet ik niet. Uh, wat ik wel uh, weet is dat uh, men bezig was geweest om uh, te kijken of er een nieuwbouw zou kunnen komen uh, ten opzichte van Huis in de Duinen. Nou daar ja. horen we ook niks meer van. Nee. Woonzorg Nederland uh, die heeft misschien ook wel met problemen te kampen. Er staan daar gigantisch veel aanleunwoningen. En ik wil nu weten, blijft dat Huis in de Duinen in zijn huidige vorm met al zijn faciliteiten. Want het, dat uh, Huis in de Duinen doet uitstekend werk waar ja. het gaat om... Om, om, om mensen die er opgenomen zijn, maar ook voor de wijk... of dat gewoon blijft bestaan, of dat dat ook gevaar loopt. Dus daar gaan we wel uh, achteraan om te kijken... wat is het beleid en wat gaat woonzorg Nederland doen? Uh, uh, valt dat onder de thuiszorg? Uh, er zit ook een stukje thuiszorg... wat uit, uh, uit Duinen wordt, uh, wordt geleverd. Dus dat, dat gaat allemaal prima. Ga je dat ook nog eens een keer aantasten... nou, dan ja. zijn we wel mooi klaar als je ouder wordt en hulpbehoefend. Ja. En dat ja. wil niemand eigenlijk. Maar ja. de aanleiding voor, van het geheel is... neem ik aan dat de Rijksoverheid de geldkranen dichtdraaien. Ja. Het, het, het, het initiatief ligt niet bij de gemeente. Nee, maar de gemeente heeft eigenlijk een kans voorbij laten gaan om eens een keer een vuist te maken naar Den Haag en te zeggen... ja jongens, jullie kunnen ons nou wel opzadelen met 25% van de kosten. Maar dat pikken we gewoon niet. Nou, het CDA heeft dat keurig opgepakt met een aantal andere partijen. En ja, de grootste uh, verrassing voor ons was, want het amendement had het gehaald... dat twee mensen van de oudere partij nota bene uh, niet meegingen in dat amendement. Nou, mijn... mijn, mijn, al, ah, ja, dat eigenlijk. wil ik eerlijk zeggen. Echt? Maar ja, als je daar nou zit, hè, want je hebt eerst ingesproken, het verhaal uh, is bekend... en dan zie je dat, uh, volgens mij stemde de PvdA ook tegen... Uh, dat toch partijen die, die, die sociaal naar de ouderen zouden moeten zijn. Oudere partijen die gaan dan tegen zijn. Hoe rijm je dat? Heb je nee. gevraagd aan die mensen? Nou ik kreeg natuurlijk meteen de volgende dag van uh, Bouwberg Wilson Die uh, een, een heel epistel over geld. Uh, maar maar ja. dat, dat, dat schiet ook niet op. Kijk als ze het abonnement van de, uh, van de CDA onder meer en een aantal andere partijen hadden omarmd. Dan, uh, en dat had de meerderheid gehad, dan was dat natuurlijk een, een prachtige ondersteuning ook geweest voor ons als, als seniorenvereniging. Uh, mm -hmm. Wij willen best. Uh, proberen ons vrijwilligers, dat gaan we ook doen, ons vrijwilligerskorps uh, uh, uit te breiden. Wij willen best een aantal dingen extra gaan doen. Zoveel mogelijk. En dat is dan mooi meegenomen, zou ik zo zeggen. Maar ga dat niet financieel inboeken. Ga niet mensen verplichten om hun kinderen uh, uh, te benaderen uh, en te zeggen, jullie moeten uh, stofzuigen, jullie moeten dat doen. Ga niet de buren verplichten uh, om, uh, om hand en spanddiensten te leveren. Ze leven al zoveel hier in, in Zandvoort. Nou de de, de, de vrijwilligersquota in Zandvoort is hoog tot de maximale Gigantisch, dus, gigantisch. Hoe wil je dat dan nog uitbreiden? Nou... Wij, wij zijn natuurlijk een jonge vereniging. En uh, uh, we hebben al 56 vrijwilligers. Die zijn razend enthousiast. En ik weet zeker dat... Uh, we gaan nu een enquête houden. We gaan mensen proberen erbij te krijgen. Ik weet zeker dat er een aantal zijn... die hand- en spandiensten willen verlenen. Ja, Die, uh, die hand- en spandiensten dat gaat dus weer verder. En daarmee kan je dus ook zeggen... nou, het gebeurt dus toch. Dus kunnen we dat geld bezuinigen? Nee, want uh, het aantal ouderen gaat uitbreiden. En dat gaat razend hard. Dus die hand- en diensten, die de, de, de, zeg maar de woonomgeving gaat leveren... die zijn gewoon hard nodig eh, omdat eh, er niet meer geld bij komt. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja, ja, ja. Ja, je hebt mooi poster meegenomen. Ja. Gaat die uh, zo'n rond? Nou, uh, uh, misschien gaat die uh, in de nieuwsbrief komen van, uh, van uh, komend mei... van onze vereniging. En uh, het is een poster... Die stamt uit een uh, scriptie die ik heb gemaakt in 1991. En die is nog steeds geldig, dus. En ja, die is nog steeds <lacht> geldig. <lacht> dat is ongelooflijk. En dat was deinstitutionalisering uh, in uh, verzorgingshuizen. En je kan er zo een aantal dingen mm -hmm. uit overnemen. Dus dat betekent dus dat we daar uh, intern bij de seniorenvereniging nog eens een keer naar gaan kijken. Nu uh, uh, is het. Uh, het besluit is genomen. Jij, jij hebt grote zorgen erover. Hoe nu verder? Ga je lobbyen? Eigenlijk is het op. Je, het besluit genomen... je kan niet meer terug. Hoe, hoe ga je nu lobbyen... Om, om, om iets om te buigen? Nou, uh, Ten eerste, de WMO-raad... is niet om advies gevraagd door uh, onze wethouder. Dat is verplicht. Hij heeft het niet gedaan. Ze hebben zelf wel... een aantal vragen gesteld. Daar is antwoord op gekomen op 8 april. Ja, toen was in wezen het hele proces... al praktisch verlopen. Dus dat is mosterd naar de maaltijd. Wij willen graag weten wat degenen uh, die gaan indiceren, uh, wat die inhoudelijk gaan doen. Mm -hmm. En of die bijvoorbeeld via een protocol gaan werken. Dan willen we dat protocol inzien. En we zouden het liefste hebben dat de WMO-raad er ook nog eens een keer een advies over geeft. Is, uh, is, is de WMO-raad bij macht om te zeggen, wethouder, luister eens naar ons? Uh, ze kunnen gevraagd en ongevraagd een advies geven. Okay. Dus uh, de, de, de, de, raad kan, uh, de wethouder kan dat naast zich neerleggen. En ik roep de Raad op, kijk toch nog eens een keer om je heen. Uh, uh, er wordt op dit moment een gigantisch verlies al ingeboekt... Uh, voor de maatschappelijke dienstverlening. Mensen die met een bijstand die, die gaan natuurlijk uh, toestromen. Dat, uh, daar kan je op wachten. Ja. Was dat die 7,5 ton? Ja, dat was die 7,5 ton. Onbegrijpelijk dat dat al niet eerder gemeld is. Ik, ik, begrijp, ik begrijp niet dat de Raad zich zo in de maling laat nou, nemen. Dat, moet dat ik is de volgende... Ik, ik verwacht... Ik, ik vind dus eigenlijk dat de Raad eens een keer moet gaan nadenken... hoe ze hun, uh, uh, hun echte taak moeten gaan uitvoeren. Ze moeten controleren. Ze moeten de kaders die ze zelf hebben gegeven... die moeten ze gaan controleren. En wat gebeurt er? We hebben zoveel partijen hier in Zandvoort... dat we elke keer verzanden in een spraakverwarring... tussen de verschillende partijen. Ze moeten die kleine partijen die er nu zijn, die zouden er eens goed aan doen... om uh, de, uh, gezamenlijk een strategie uit te bedenken... en uh, niet allemaal dezelfde sprekers uh, voor hetzelfde onderwerp te laten spreken. Nee, maar Het zou, bij, uh, het, het zou bij, jou, uh, bij jouw stroming als kleine partij moeten horen. Dus daar zoek je stromingen bij die bij jou... Dat dus weer een klein partijtje. Daarmee zou je een wat, wat meer vuist maken. Maar ik kan mij toch herinneren dat ongeveer drie jaar geleden was het verkiezingsperiode. En toen hebben alle partijen bij ons iets mogen zeggen. En we gingen met z'n allen wat moois maken van zandvoort. Nee, Hoe is dat nu? Niet gelukt. Want eh, eh, LDC is een gigantisch probleem, dat gemeenschapshuis idee. Dat heeft geleid, volgens mij, tot het feit dat niemand op dit moment daarover tevreden is. Nee. De raad heeft geen onderzoek ingesteld. Er zijn geen mensen verantwoordelijk gesteld. En degene die verantwoordelijk was op dat moment... die is gaan zoeken naar een oplossing. Nou, er is nog geen oplossing. En uh, uh, degene die eigenlijk verantwoordelijk zijn geweest in die tijd... en dat is status en tonen... die zijn buitenschot terechtgekomen. Dat we, we dwalen een beetje uh, van het onderwerp. af. We gaan naar het algemeen politiek. Ja, maar het en, kost het wel, het je kost je, wel je, geld. Het gaat heel veel geld kosten. Mag ga ik één vraag stellen. En ja? gaan, uh, Don, uh, Vind jij de raad daadkrachtig? Nee, men, men is niet in staat om, om, om de zaken waarvoor men zit goed aan te pakken. Ze moeten controleren. Dat is hun taak. En ze moeten dingen uitzoeken. Dat is hun taak. En ze moeten de mensen die daar verantwoordelijk zijn ook verantwoordelijk houden. En als die hun werk niet goed doen, daar is de uitgang. Don? Ja, ter afsluiting eigenlijk. Oké, okay, je hebt nu een aantal wensen. Uh, uh, op huishoudelijke hulp wordt uh, gekort. Uh, dat geldt als je het wel zou willen, moet ergens anders vandaan komen. Er Zijn daar ideeën over die je wil aandragen bij, aan de raad... en zeggen van, ja, oké, okay, als we nou dat niet doen... dan kunnen we die huishoudelijke hulp doen. Want het geld is er gewoon niet. In het amendement heeft men duidelijk gezegd... dat men opnieuw zou willen kijken waar nog wat mogelijkheden zijn. En dan zal een raad keuzes moeten maken. Okay. Maar dat traject is niet eens gevolgd. Vandaar dat het amendement is ingediend. Okay. En dat heeft men helaas afgewezen. En daar ligt jullie actie de komende tijd? We blijven uh, uh, hopen dat er vandaag uh, in Den Haag een, uh, binnen het Sociaal Ko Akkoord uh, overeenstemming komt. Mm -hmm. Dan is de thuiszorg ja. zou gered zijn. En dan, uh, dan zijn we een streek verder. Oké, okay, Fred. Heel erg bedankt voor je komst en je toelichting. En wij blijven het ook volgen. Ik denk uh, dat het niet de laatste keer was dat je hier over dat onderwerp uh, bent. Ik denk het ook. Uh, niet. Okay. Tussen twee uh, ouderen onderwerpen. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain. Upon my tongue, I tease that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream. There's plenty things I planned. I always built. Alas, on weekends shifting sand I lived by light and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday, when I was young So many drinking songs were waiting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 Charles Navour, Yesterday When I Was Young. En dat geldt voor de meeste 55-plussers. Mm. Welkom, Carl. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Uh, het onderwerp vandaag is, uh, wat Carl betreft, eens een keer... Uh, ja, wel een politiek, maar niet Zandvoorts politiek onderwerp. Ja, ja maar, dat ga wel even tijd voor, denk ik. En eventuele aansluiten. <lacht> ik heb nog al vragen achter de, ja. de hand, waarschijnlijk. Ja, oh, oh, zat, nou, maar ik weet niet of we daaraan toe komen. En de voorgaande onderwerpen kan ik me dat levendig even voorstellen. Ik denk dat je daar ook wel een uurtje over vol uh, kunt maken. Zeker. Ja, maar, uh, de, want dat is toch een beetje een nieuwtje. De oudere partij Zandvoort uh, zou benaderd zijn door de landelijke 50-plus partij... om uh, samen te werken. Klopt dat, Carl, dat gerucht. Uh, dat, het is geen gerucht, het is inderdaad zo. Hoe uh, jullie redactie dat op heeft gepikt, dat weet ik niet, maar ja. <laughs> dat is uh, hun verdienste natuurlijk, maar in ieder geval is dat zo. Wij zijn in uh, december benaderd door de voorzitter van de afdeling Noord-Holland van de 50PLUS-partij. Dat is een uh, Chinese meneer, die, uh, althans van uh, Surinaam-Chinese afkomst, meneer Ho Tensung. Ja? En die heeft uh, mij benaderd met dit mailtje wat je hier ziet liggen. Uh, daar zegt hij, ik ben voorzitter... ...van de afdeling Noord-Holland... ...en ik wil graag een gesprek over samenwerking. Nou, dat gesprek... ...dat ga ik natuurlijk altijd aan, eh, Don. Ja, dat begrijp ik en, eh, ik ik, ik ben namelijk een voorstander van samenwerking. De, er is wel eerder een samenwerking geweest tussen 50 plus partijen, oudere partijen, senioren partijen. Maar die is helaas toen mislukt. Maar waarom zou je dat met nieuwe mensen niet opnieuw proberen? Dus vandaar dat ik uh, natuurlijk op dat verzoek ben ingegaan. En uh, we hebben samen gepraat. En dat is eigenlijk het, onder het motto uh, samen sterk. Want uh, het blijkt dat uh, 50 plus niet aan de gemeenschap... Verkiezingen gaan deelnemen. Dat is een besluit van hun eigen congres. Dus uh, zoeken zij samenwerking met bestaande lokale partijen. En bij voorkeur natuurlijk, gezien hun naam en doelstelling. Uh, met ouderen, met senioren of uh, uh, oudere partijen. of hoe die partijen ook uh, in de lokale gemeenteraden mogen heten. Als ik even kijk naar de historie van OPZ. Ja. Uh, hebben jullie, of hadden jullie in feite, de, de partijen, niet jij, maar de partij, uh, het, het image in het begin als een, een soort belangenpartij voor de middenboulevard, waar jullie uh, sterk opkwamen voor alle plannen die er destijds waren voor die middenboulevard, uh, is, is die focus verschoven? <Klacht> Want dat is wat anders dan een landelijke 50 plus of een oudere partij. Ja, dat, nou dat zijn we eigenlijk nooit geweest. Maar we hebben wel dat stempel meegekregen omdat we ons toen... Ja, daar duidelijk. Sterk, ja, ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Daar hebben we toen, ons toen sterk voor gemaakt. Want eh, er gingen een aantal dingen mis. En de bewoners die, die uh, waren daar natuurlijk helemaal niet uh, tevreden mee. Die zijn massaal destijds in opstand gekomen. En we hebben gezegd, oh, jullie begrijp, wij ondersteunen dat. Er waren twee partijen die dat ondersteund hebben. En die zijn toen ook... Uh, na 2004... Uh, nee, ik zeg het verkeerd, na 2006... heel sterk uit uh, de verkiezingen ja. gekomen. En toen hadden we... Uh, vier van de 17 uh, zetels. Ja. En uh, het aantal... Uh, partijen is groter geworden in Zandvoort. Dat is nu ja. acht partijen. Ja. Dus uh, wij hebben met drie zetels, zijn we naar de grootste partijen. Ja. Dus dat is ook de reden geweest, uh, Don, dat uh, uh, 50 plus contact met ons heeft gezocht Met meerdere in Noord-Holland. Ja. Waar uh, uh, oudere partijen of uh, seniorenpartijen, zoals ze mogen heten, dus in ja. de gemeenteraad uh, vertegenwoordigd zijn. Ja, maar sinds ik de politiek dus volg, zie ik dat er een klein beetje een verschuiving is binnen de oudere partij Zandvoort. Ja. Qua focus ...van die beginjaren middenboulevardproblematiek... ...naar oudere issues. Ook ook. Wij zijn heel breed. Ik moet je eerlijk zeggen, als je in de gemeenteraad zit, dan kun je niet zeggen, wij zijn alleen maar voor die dingen die ons interesseren. Maar dan ben je voor alle zaken ja. natuurlijk die voorliggen. Ja. Uh, probeer je het beste te doen. Ik ben pas ook nog, uh, met een onderwerp waar jullie later uh, een interview over hebben, met de uh, living room. He? Dus de, de jongeren die daar uh, niet ja. meer kunnen zijn. Daar ben ik geweest. En daar heb ik gepraat met uh, degene die dat beheer daar, uh, daar voerde. Met andere woorden, onze focus is, is wijd. Je bent niet alleen op ouderen gericht, maar wel is dat onze doelstelling, zeker in deze tijd... nu de... Uh, ...maatregelen met pensioenen worden <kuggen> genomen zoals ze zijn. Hmm. Uh, nu we straks via de huren weer een, een verhoging krijgen. Uh, een een, een ver, verhuurdersheffing die door de concerns uh, weer doorgegeven worden naar de huurder. Ja, nou dan zit je eigenlijk in een spiraal. En dat zijn ook allemaal dingen waar uh, met name 50PLUS zich landelijk sterk voor maakt. En dat zijn goede zaken waar ik voorkomen achter sta. Uh, ja. dat, uh, dat gaat dan weer ook geld kosten. Uh, ja. Ik heb ook even geïnformeerd bij uh, de 50PLUS-partij. Zij willen uh, landelijk blijven, 50PLUS. Ja. Lokaal willen ze eigenlijk niet 50PLUS gaan doen. Klopt. En... Nee, dat zei ik al. Ze doen niet mee naar de gemeenteraad. Nee, oké, okay, maar... Uh, um... Maar dus wel... deze meneer dat uh, op, eigen, uh, op eigen doft... of heeft hij dat uh, van, uh, van bovenaf meegekregen? Zij hebben algemeen... In, in, uh, in ieder geval... ik ken de situatie dus in Noord-Holland... Ja, ze dus landelijk. Alle... Ja, landelijk, maar... landelijk zegt de persvoorlichter... wij doen eigenlijk niets, niets lokaal. Nee, zij doen zelf... dat is het hmm. punt, zij doen zelf niets lokaal. Nee. Dus ze richten geen 50-plus uh, partijen op in Zandvoort bijvoorbeeld... Nee. of ergens anders. Nee, ze zoeken samenwerking. En dat speelt ook nu. He, dus de, het advies van uh, 50-plus is aan hun leden die nu in de gemeenteverkiezingen als eerste... gaan, gaan meedraaien Landelijk. natuurlijk. Uh, dan zeggen ze, stem op lokale partijen... bijvoorbeeld op ouderen of seniorenpartijen partijen die al bestaan. Daarom. Want die dragen ons ja, beleid. En dan zien ze voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen... hoe ze dan kunnen aanpakken... of ze voldoende kader hebben. Want dat is natuurlijk het punt. Mm -hmm. He, je, je hebt zomaar, vooral als het over... gemeenteraadsverkiezingen gaat, zoveel gemeenten... Uh, het waren er 500, het zijn er nu nog... 450 geloof mm -hmm. ik in Nederland... heb je niet zomaar overal... In in die nee. Gemeente Kader? Nee, dat is, dat is duidelijk. Uh, we gaan zien hoe dat uitpakt. Hè? Want ja. uh, je kan natuurlijk niet in je komende campagne zeggen... stem op de oudere partij, want wij doen ook iets voor 50+. Plus. Dus nou, dat, dat, je... dat geven zij wel als advies mee. Ja. Hè? Dus de, de, de 50 ondergeschoven, ondergeschoven stemmen winnen. Uh, de 50+, plus heeft geadviseerd dus aan de lokale partijen te stemmen... de lokale ouderen- en seniorenpartijen. De stemmen Onze, te geven. Ja, dat, ja. Is, dat is duidelijk. Ja. Terug naar de. Uh, heb je ja, nog wat over uh, deze samenwerking? Of zullen we even de huidige politiek doornemen? Uh, we hebben nog een minuutje of vijf, dus. dus <laughs> tenzij Karl nog, nog iets hierover wil melden. Nou, die, die samenwerking is mij, is mij, is mij wel duidelijk. Ja. Ik denk dat het ook voor de uh, voor de duidelijk is dat er een, een, een soort samenwerkingsverband of een. Soort samenwerkingsband komt oudere partijen 50 Plus. Ja, nou er zijn ook als afronding, even als dat mag. natuurlijk. Uh, ja, uh, is er een, uh, een. Wat ik net al zei, dus een uh, verzoek uitgedaan van de 50 Plus. En dat niet een verzoek, maar een advies eigenlijk uitgegaan. Uh, stem dus op oudere en seniorenpartijen in jullie eigen plaats. En uh, er zijn, er is daarnaast uh, worden zij benaderd om te zeggen, nou, willen jullie bijvoorbeeld een plaats innemen op die kieslijst van die oudere partijen? Want. Ik ken de zandwoordse situatie, er zijn er al veel die vroeger hmm. of op onze kieslijst hebben gestaan of op onze partij gestemd hebben. Die nu lid geworden zijn van de landelijke 50 plus partij. En die zeggen ja, nee dat ligt in elkaars verlengde, hmm. dat gaan we nu doen. En die, die komen dus en nu op, op advies van de 50 plus komen ze ook naar ons toe om te zeggen kunnen wij jullie versterken. Okay. Kunnen we bijvoorbeeld als ze geïnteresseerd zijn een plaats op de kieslijst innemen. Hmm. Nou okay. dat gaan wij natuurlijk ja. uh, bekijken, ja. duidelijk. We hadden het net even over uh, uh, de thuiszorg. Ja. En uh, daar hebben jullie als oudere partij ook in gestemd. Jij was voor <laughs> ja. en twee leden waren tegen. Uh, ja. Hoe ruimt een oudere partij? Uh, nou, dat rijm je niet. Dat is geen goede zaak, Ben. Daar zal ik heel uh, duidelijk in zijn. Uh, ik schaamde me kapot. Want, uh, daar sta je voor. Mm -hmm. uh, Fred Kroosbrecht heeft dat net verteld. En die was erbij. En daar hebben we samen hebben we ook overleg gehad over die situatie. Dat is heel betreurenswaardig. Dat dan de, de ideeën uh, liggen op... Uh, ja, het algemeen goed voor Zandvoort, want uit die motivatie hebben de twee andere leden van OPZ wel uh, tegengestemd uh, voor, voor dit gebeuren, maar uh, je kunt dan niet meer zeggen nou, Zandvoort is zit krap, dus we moeten maar in het verlengde van de voorstellen van het college gaan. Ja. Ik vind dat niet. Ik vind dat je dan iets anders moet doen. Hetzelfde wat Fred eigenlijk heeft gezegd. Je moet dan duidelijk aangeven. Ik sta daarvoor. Waar we het vinden, dat weten we nog niet. Maar er zijn altijd mogelijkheden te vinden dat je je gelden anders verdeelt. En dat je dat niet gaat bezuinigen op de voorzieningen die je hebt getroffen voor iedereen. He, de, ja. In het algemeen voorzieningen. Noem maar even afgezien van ouderen. Maar ook schoolzwemmen. He, allerlei dingen zijn wegbezuinigd. En ik vind ik vind dat een hele kwalijke zaak. Um, nee, maar dat daar... Uh, Interfractie nog wel even over gesproken wordt. Uiteraard. Ja, om... En het, het, het ergste nog is... Dat mag je gerust weten... Dat de twee anderen hebben aangegeven... Dat ze volgend jaar... Niet in de verkiezingen willen meedoen. Dus niet verkiesbaar meer willen zijn. Misschien nog wel op de lijst, dat weet ik niet. Maar niet verkiesbaar willen zijn. Mm -hmm. Dus zij zadelen mij en anderen op... Met de dingen waarvoor ze nu... Uh, op deze manier gestemd hebben. Zowel met parkeren, wat ook heel ja. kritisch was in Zandvoort, ja, ja. als met uh, de zorg. Dat vond ik twee hele kritische dingen die dus op de agenda van de afgelopen dinsdag zitten. Ja, maar is het niet zo dat je... Uh, uh, uh, je staat nu voor een mening, hè? Ja. De twee andere heren staan voor een mening. Exact. Moet je dan al uh, over je eigen uh, verkiezingsperiode gaan uh, regeren om te zeggen... Van, nou, het zou volgens jou wel eens anders kunnen zijn? Ik vind dat... Hoe bedoel je dat? Nou, Ik... bedoel uh, jij jij je zegt, deze... uh, ze zijn niet meer herkiesbaar. Dat, zo, dat hebben ze zelf aangegeven. Dat betekent dat ze dus niet meer meedoen voor. Ja, jaar. klopt. Maar de beslissing wordt nu genomen. Ja. Je kan dus niet dat maar uitstellen, toch? Nee. Nee, nou dat is ook het kwalijke in, in het punt wat, ik, wat we van tevoren ook hebben besproken. En waar ik ze niet kon overtuigen, ik ben niet in staat geweest om ze te overtuigen, dat dat belang van de gemeente, de gemeente kas vooral natuurlijk, ja. dat dat uh, niet boven onze doelstelling kan gaan, en ons, uh, zo, zoals wij ons moeten opstellen. Daar nou, ben ja, ik van overtuigd ja. en zij niet. Nou ja, een oplossing voor dit probleem is uh, niet simpel. Het is gewoon een nee. pure financiële oplossing. Uh, dat is het grote probleem. Maar als ik ik de wens van Fred en zijn aanhang, de mensen, ja. en de mensen die jullie ook vertegenwoordigen Tuurlijk. zie, uh, is er wel een lichtpuntje. Er zijn namelijk twee leden van de oudere partij Zandvoort in de raad, die duidelijk een ingang zijn voor andere gedachten over dit onderwerp. Ja. En ik neem aan dat jullie niet te beroerd zijn om, als wat ja. actueel wordt, dat weer aan te banen in de raad. Nee, zeker. Een zeker. initiatief daar te nemen. Ja. Daar ja. Ja, is het, is is het CDA dan, dan ook nog altijd bij. en Gelukkig wel. Ja, daar staan, daar, tussen die acties stonden we eigenlijk volledig achter. En kan, je, kan je iets landelijk terugdraaien dan? Landelijk niet, niet, dat kan nee. niet. Maar binnen de gemeente een oplossing, okay. gemeentefinanciën een ja. oplossing zoeken. Je kunt in je eigen kast natuurlijk altijd de gelden proberen. in schuiven die voor waar jij wil hebben. Exact. Okay. Ja, kunnen anders de, verdelen en dat je de problemen die er zijn er wel mee oplost. Gezien, we kunnen uh, het, gezien, schuiven. Nee, nee, we kunnen de provincie vragen het ecoduct niet af te bouwen en dat geld <laughs> te gebruiken. Hebben, nou, die berg die wordt steeds groter geloof ik. Um, en is, daar krijgen we geen tel ervan, dus dat, dat helpt niet. Het is een vijf voor uh, elf en wij worden er om uh, negen. Om één voor elf uit te gooien. Ja. Ik ga dezelfde vraag zelfs aan Fred Kroonberger. Ja. Vind jij jullie raad daadkrachtig en besluitvormig? Uh, nee, die is te zeer verdeeld. Uh, Fred heeft de juiste dingen gezegd erover, die hoef ik eigenlijk niet te herhalen. Ik ben het met hem eens. Uh, we hebben te veel partijen. Acht partijen op 17 zetels. Nou, maakt de deel zo maar. Dit als verdeel en heers. Dan maak je dus geen sterk, uh, sterk uh, raad mee. Uh, uh, afgezien of van de mensen die erin zitten, ja. hè, is de verdeeldheid te groot. Even kort, hoeveel partijen zou je willen hebben in Zandvoort? Uh, vier, vijf. Okay. Vier naar vijf. Dankjewel. Okay. Vier naar vijf, dat zou het beste zijn. Goed. Mag, ik Goed ik een, mag ik nog één kort ja. een voorbeeld geven? Ja, ja. Uh, uh, ik was, uh, bij een werkbezoek was ik in, uh, in Bunnik. Vergelijk in Grote. Die gingen voor de verkiezingen van 2010 van vier naar drie partijen terug: een linksfront, een rechtsfront en een lokale partij. Punt. Oké. Okay. Don. Oké, okay. Carl, heel erg bedankt voor je toelichting. En uh, dit is uh, waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat dit onderwerp te sprake komt. Nee, uh, dat zal we horen je nog een keer. Oké. Okay. Goed. Als ja het, gedaan, hè, Don. Als het maar niet ons hart breekt, al die dingen. <laughs> <laughs> Elton John en Kiki D.